Twee uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De afgelopen dag zijn 18 nieuwe sterfgevallen gemeld... als gevolg van het coronavirus, heeft de RIVM bekendgemaakt. Dat zijn er minder dan gisteren. Toen kwamen er 63 coronadoden bij. Het totaal geregistreerde dodental staat nu op 5440. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 22. Denk Tweede Kamerlid en partijvoorzitter Usturk stelt zich niet meer verkiesbaar. Zijn positie staat ter discussie, maar hij ziet geen reden om direct op te stappen. Dat is aan de leden, zei Usturk in het tv-programma Buitenhof. Op 6 juni is er een ledencongres. In welke vorm is nog onduidelijk. Dan wordt ook een onderzoek gepresenteerd over het derde Kamerlid van Denk, Kuzu... die in maart opstapte als fractievoorzitter. Dat had te maken met berichten over een buitenechtelijke relatie... Afgelopen week zette Öztürk de opvolger van Kuzu Azarkan uit Denk... maar die weigerde daar gehoor aan te geven. In Achterdremt, in de Achterhoek, is een drugslaboratorium opgerold... waar crystal met werd gemaakt. Volgens de politie lag er naar schatting voor 10 miljoen euro... aan drugs en halffabrikaten. Als alles was verkocht, zou dat veel meer dan 10 miljoen hebben opgeleverd. Het drugslab was vol in bedrijf. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Een Colombiaan, een Mexicaan en een man uit de VS. Vanwege een grote brand in een studentenflat in Den Haag zijn zeker vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden rook ingeademd. De brand woedde op de 16e verdieping. Eerst zou er een explosie zijn geweest. Een onbekend aantal mensen zat een tijdje vast, omdat de vluchtwegen vol rook stonden. Maar later kon de brand weer toch iedereen naar beneden halen. Het weer, toenemende bewolking, in het zuidoosten enkele buien met kans op onweer... en het koelt flink af door een stevige koude wind uit het noorden. Aan de westkust is kans op zware windstoten. In de nieuwe week is het met maxima van 10 tot 13 graden vrij koel. Cool. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Er is Wijnald bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga...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 Even na twee uur Zandvoort een hele middag. Na de herhaling van het uh, programma Oud Zandvoort van alweer uh, zeven jaar geleden... zijn wij er weer op de zondagmiddag. Het is even wennen, maar ik heb Albert-Jan zover gekregen om uh, de weg naar uh, de studio te vinden. Ook op uh, zondag en mezelf trouwens ook, dus uh, dat scheelt weer. Goedemiddag, uh, luisteraars en hallo Albert-Jan. Ja, ja we begonnen met een lekkere plaat uit de jaren tachtig van uh, Cindy Lorper. Uh, goedemiddag meneer Harms, uh, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten uh, kijkers. Van harte welkom op deze zonnige zondag. Het, het gaat wel omslaan, het waait al behoorlijk hard op de boulevard. Ja, is wel uh, ander weer dan gisteren. Maar uh, daar straks uh, over uh, meer. Even nog even terugkomen. Ja, inderdaad, Zandvoort op zondag. Hè? Dus uh, zolang uh, het, het, het virus onder ons is, uh, zijn wij uh, ook iedere zondag weer erom live. Drie uur lang van twee tot met vijf op de zondag. Goed, uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, natuurlijk in grote lijnen uh, hetzelfde, van, uh, hetzelfde programmering als dat we op, op, ook op de zaterdag hanteren. Zo is natuurlijk uh, rond de klok van half drie het weerbericht. Uh, half vijf het dier van de week en uh, die was uh, die, die, die, dit weekend Luna. Uh, het gedicht van de dag om kwart voor vijf, liefhebbers. Ja, ik moet nog even geduld hebben, het is nog geen kwart voor vijf. En uh, het gedicht uh, heeft de mooie titel Duurt dit nog lang? En dat heeft natuurlijk alles te maken met het virus. Gedicht van de dag om kwart voor vijf duurt dit nog lang. Uiteraard hebben we het natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, in het tweede uur uh, gaan we bellen met uh, Rob Smits, de uitbater van Café 4. Uh, medio april was er ook, uh, waren onze collega's van NH bij hem en zijn vrouw op bezoek in een lege kroeg. En uh, wij zijn natuurlijk benieuwd uh, hoe de situatie uh, is veranderd sinds medio april. En uh, hoe, de, hoe de vork nu in de steel zit. Ja, vanwege dat uh, 1 juni faal. Ja, vanwege dat 1 juni faal, Ik ben erg benieuwd. Uh, verder uh, we, uh, gaan we bellen met Patrick van Buren. Want er is een nieuw ZFM programma op de zondagavond. ZFM pakt uit. Dan we zijn er even benieuwd wat voor van 6 tot 9... als ik het even uit mijn hoofd zo doe. Uh, volgens mij tot 8 uur, tot maar dat weet ik ook niet uur. zeker. Nou, Patrick gaat daar uh, ons alles over vertellen uh, tussen 3 en 4 uur. Verder uh, hebben we natuurlijk gewoon traditioneel pit report. En dan krijgt u in ieder geval het, uh, ja, laten we zeggen, het laatste officiële interview... van Jan Lammers gaf nadat bekend was geworden... dat er geen Formule 1 werd verreden, uh, wordt verreden dit jaar op uh, uh, Zandvoort en uh, wat er dan allemaal, wat er door zijn hoofd heen gaat... dat allemaal tijdens Pit Report. Verder zou ik zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, het wordt weer een leuk programma tussen twee en vijf. Net als maar uh, op de zaterdagmiddag zijn we er ook op de zondagmiddag... met heel veel lekkere muziek. En mocht je een favoriete plaat van je hebben die je graag wilt horen... Het is coronatijd. We ondersteunen je graag met een favoriete plaats. 5730393. Yeah. Het is klassieker uit de jaren 80... van Dead or Alive en You Spin Me Rounds. En Albert-Jan, het is vandaag moederdag, hè? Ja, dat, de hele dag, de hele ochtend had dat op ja, mijn ja, ja, ja. En nou, dan ga je met het programma beginnen en dan vergeet je het. Nou, bij dus het deze. Ja. Dus uh, voor alle moeders uh, uiteraard... Uh, ik hoop dat ze een beetje verwend zijn, hè, vandaag. Dat Le moet haast wel. Eindelijk een dagje vrij. Zo is dat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 je sais que ça fait kritiek, on est pris pour cif, mais je veux dire juste pour la lire. Je suis parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir, stop. Ne réfléchis plus, le geest, stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir. De grootste hit je 2 aan 2 bij ZV Softboards. Zou ik in dit geval als eerste plaatje uit de hitparaders van dit moment? Ellen Walker en Alone. Gevolgd door deze. Herinnert u zich deze nog, Albert Jan? Deze, ja. Leuk plaatje, hè? die komt uit jouw playlist trouwens. Uh, mocht je dat nog niet Klopt. doorhebben. Klopt, die stond twee jaar geleden of zo uh, vrij hoog in de Franse uh, top 40. Ja, Chametier van de Jim. Ja. Het is tijd voor het Zandvoorts nieuws, want er is wel weer het een en ander gebeurd. Met de, met de aangekondigde versoepeling van de regels had menig strandliefhebber gisteren alvast een voorschot genomen. Het stralende weer bleek veel mensen naar Zandvoort te trekken. En, en trouwens, neem het eens kwalijk. Het leek wel hoogzomer gisteren. Ondanks dat de strandpaviljoens nog gesloten zijn... was het behoorlijk druk op het strand en op de boulevard. Ook in het centrum was het druk. Alsof Zandvoort eigenlijk eindelijk was ontwaakt uit haar verlengde winterslaap. Iedereen was, hield, leek zich keurig aan de anderhalve meter afstand te houden. Tot veel overlast had het overigens niet geleid. De meeste strandgangers komen met, kwamen met de fiets, de scooter of de trein. Maar in de treinen richting Zandvoort was het weliswaar behoorlijk druk. Daar komen we straks nog even op terug. Gisteren werd al bekend dat de gemeente bij wijze van Pilot... een deel van de parkeerplaatsen weer open heeft gesteld. En tot vooralsnog zijn alle sanitaire voorzieningen nog altijd gesloten. Dat baart mij toch enige zorgen, Rob. Ja, inderdaad. Na, uh, uh, na een uh, na nu blijkt slepend conflict... hebben het bestuur van het splinternieuwe HDMZ-museum... en de directeur en conservator Anne Marion Sensen de samenwerking beëindigd. Het betekent een nieuwe tegenslag voor het museum... dat al een paar dagen na de opening op 1 maart... haar deuren alweer moest sluiten vanwege de virus. Oorzaak van de breuk lijkt een onoverbrugbaar verschil... van inzicht over de koers en de manier waarop het museum geleid zou moeten worden... Wat er nu gaat gebeuren is niet duidelijk. Vast staat dat er binnen de organisatie momenteel geen ervaring meer aanwezig is. die de visie en de missie van het museum professioneel vorm kan geven. Een verzoening tussen de partijen lijkt onwaarschijnlijk. Meer hierover kunt u lezen in de Zandvoerse Krant van donderdag 24 mei. De tentoonstelling van de 15 fotopanelen op de boulevard de Fauvage. zijn, zoals velen van u al weten, naar het Badhuisplein verhuisd. De huidige Formule 1-expositie wordt in juni opgevolgd door de foto-expositie over de virus. De expositie die in het kader van de Dutch Grand Prix was uitgesteld duurt in ieder geval nog tot eind mei. Daarna komt er een tentoonstelling van foto's van Zandvoorters die een link hebben met het virus gebeuren. We hebben al heel veel mooie foto's binnen van Zandvoorters. In feite kunnen we nu al aan de productie beginnen. Maar we hebben gezegd dat die in juni van start zal gaan. Fotografen, beroeps of amateurs kunnen nog tot en met 25 mei hun foto aanleveren. Aldus Illy Jansen, directeur van het Zandvoort Museum en verantwoordelijk voor de expositie. Het bouwmateriaal van Corendon is inmiddels weggehaald. De bouw van het culturele paviljoen dat gepland stond om voor de Dutch Grand Prix open te zijn is voorlopig uitgesteld. Het zou fijn zijn als er nu wat bloembakken komen te staan en het plein wordt aangeveegd. Vervelend is dat het schelpenpad voor stuivend zand en schelpen zorgt. Ook de ondernemers rond het plein en in de Kerkstraat hebben er veel last van. Hier moeten we dus een oplossing voor vinden, dus Jansen. Bibliotheek Zuid-Kermeland meldt dat de bibliotheek binnenkort weer opengaan. Waar de vestigingen Haarlem Centrum, Haarlem Noord, Haarlem Schalkwijk, Bloemenel, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Maandag 18 mei weer de deuren openstellen. Kunnen bezoekers in Zandvoort pas vanaf zaterdag 23 mei weer terecht. En tot slot, de politie doet nog steeds onderzoek naar de auto, een autobron, euh, autobrand... die plaatsvond op zaterdagochtend op de Kostverlorenstraat... en is nog steeds op zoek naar getuigen. Omstreeks 1 uur s'nachts kreeg de politie een melding dat een auto in brand stond. De brandweer bluste de brand. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting. Heeft u toevallig iets gezien die zaterdagochtend rond 1 uur op de Kostverlorenstraat of in de omgeving? Bel dan met de politie via 0900 8844. 0900 8844. Of meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. 0800 7000. Dankjewel Albert-Jan. En vanaf morgen gaan ook de verpleeghuizen. Daar gaat iets in veranderen. De, openstelling, de beperkte openstelling van bepaalde verpleeghuizen. Eentje per veiligheidsregio. En in deze regio waar Zandvoort ook onder valt... is dat het Ronaldo Huis in Haarlem. Siamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, e stare amici di tutti. Più scura, anche se non ha, ci fa un po' paura. Professione, con i giorni davanti, We in mente un'illusione. generatie. siamo fatti così, parliamo sempre al futuro e così immaginiamo. En het zonnetje schijnt lekker uh, op dit moment uh, in Zandvoort. En dan kan je ook uh, buiten van genieten. maar hou wel rekening met de anderhalve meter afstand natuurlijk. Jorden hoorde Eros Ram Ramazotti en Terra Promessa. Zo dadelijk, over het uh, mooie weer gesproken... gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Momenteel ongeveer 15 graden hier in Zandvoort. Dus een graadje of vijf uh, kouder dan uh, gisteren. Maar wat gaat het weer de komende dagen doen? Nou, Albert-Jan heeft het uitgezocht. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik laat me zeker verrassen zo dadelijk na het volgende plaatje wat we gaan draaien bij Zandvoort op zondag. En dat is weer een AJ-plaat, Phil Collins in Sousi Studio. Dat was de single van Phil Collins en Sue Studio. bericht. Twee minuten over drie, tijd voor het weer voor de komende dagen. Hebben we nog een beetje mooi weer de komende dagen, Albert-Jan, of niet? Nou, valt het een beetje tegen? Dikke dikkere jas kan geen kwaad. Oké, allereerst even een bericht van Weer Online. Want deze moederdag, zoals velen van u weten, begon. Droog met lokaal nog wat zonneschijn. De temperatuur stijgt eerst, eerst naar 16 à 22 graden aan het begin van de middag. En door een flink toenemende noorden tot noordoostenwind duikt de temperatuur vanmiddag behoorlijk snel een aantal graden omlaag, verwacht weer online. Het KNMI heeft voor later in de middag code geel uitgeroepen voor de Westkustprovincies. Langs de Westkust kust en de Waddeneilanden ontstaat vanaf het einde van de middag zware windstoten, verwacht de KNMI. Ook maandag blijven die nog. Zo zeggen een gewaarschuwd mens, telt voor twee. Zeker. Gaan we naar de maandag, dan blijft het ook een mix van zon en wolken en blijft het droog. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur stijgt daar hooguit uit 11 euh, à 12 graden en dat is veel te laag voor de tijd van het jaar. Normaal is het een graad of 18. De dinsdag is kans op buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De noordwestenwind is meest matig en de temperatuur stijgt naar 11 à 12 graden. Ook woensdag waait er een matige noord tot noordoostenwind. De temperatuur blijft opnieuw steken bij 11 à 12 graden. De zon schijnt erbij geregeld en het blijft droog. En tot slot, de komende week donderdag is het een fraaie mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 12 à 13 graden in Haarlem en Zandvoort... en 14 graden in Hoofddorp en Amstelveen. Daarmee blijft het aan de koude kant voor de tijd van het jaar. Al dus Rico Schreudel. Nou, best wel redelijk thuiswerk weer, toch? Hey, ja, zeker zeker. Het weer is na te lezen op meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. En, en hier is toontje lager. Zoveel, zo vaak en zo compleet. Je tanden mee op wolken en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je vroeg me bijna op. Geweldig vond je mij, mij. je hield van me, je hunkelde, je smeekte. Je smartte, kwelde, geilde, likte je op.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 Ik wil het. En dat was Toontje Lager en net als in de film Ik Wil Het. Ja goed, en ondanks het feit dat dus, zoals gezegd die corona, corona regels nog steeds van kracht zijn, lagen de Noord-Hollandse stranden gisteren behoorlijk vol. En zoals u al weet, de NS riep op om niet met de trein naar Zandvoort te gaan en parkeerplaatsen stroomden vol met auto's. Eerder die dag, eerder op die dag gisteren riep de NS om niet met de trein naar Zandvoort te gaan. Ondanks deze oproep was er toch druk in de treinen en op het perron in Zandvoort. Het perron op Amsterdam Centraal werd tijdelijk zelfs afgesloten en dagjes mensen werden gevraagd de, de trein te verlaten. De gemeente Zandvoort liet weten dat de drukte op dat moment nog beheersbaar is, was en pas actie ging ondernemen als de drukte toenam. Nee, toen nou, dat is dus niet gebleken. Een van de reizigers laat weten dat ze door de drukte plaats mochten nemen in de eerste klas. En we stonden soms wel op een kluitje, ongeveer op één meter. Onze collega's van NH Nieuws die waren daarbij aanwezig. Vanochtend reizig. zei de NS zich al zorgen te maken over de drukte en ook toen werd er al een oproep gedaan. Toch zat onder meer deze trein, die aan het begin van de middag aankwam, vol met reizigers. We zouden eerst eigenlijk met de fiets gaan, maar uh, vanwege een, een lege accu uh, was dat even niet de mogelijkheid. Dus ik dacht voor de laatste dag, uh, voordat de kinderen weer terug naar school zouden gaan, dachten we van nou dan gaan we even een dagje strand. Wij mochten uiteindelijk in uh, de eerste klas zitten, meer om de drukte van andere mensen een beetje weg te nemen, dus ja, dat was eigenlijk prima. Dus het mee. was wel zo druk dat je... Nou, nou druk, eigenlijk... je staat wel uiteindelijk toch wel op een kluitje bij, bij elkaar, dus ik zou zeggen iets van uh, ja, toch wel een meter afstand. Later in de middag stond op Amsterdam Centraal een trein stil die niet kon vertrekken vanwege de drukte. Dagjesmensen moesten de trein daarom verlaten. De gemeente Zandvoort laat in een reactie weten dat de drukte nu nog beheersbaar is... en pas wil optreden als het aantal dagjesmensen toeneemt. Baalde u er ook een beetje van toen u in de trein zat? Uh, ja, eigenlijk wel een, ja, een beetje. Ja, ja tuurlijk, dat doe je altijd. Ja, wat ja. zei u? Dit is toch geen slimme set. Wat zei je? Dit is geen slimme set. Dat zei je nog ja. tegen uw man. Ja, ja, ja, klopt. Inderdaad. Ja, en zo uh, zou waarschijnlijk iedereen uh, gedacht hebben... Albert-Jan, toch geen slimme set... om uh, <laughs> met z'n allen massaal uh, naar het strand... in ieder geval uh, met, uh, met, de, met de trein te gaan. Achteraf viel gelukkig de drukte nog... Uh, op het Zalfoortse uh, strand uh, mee. want ik uh, vergeleek het uh, bijvoorbeeld met ja, uh, Castricum. Klopt. Daar ja. was het veel en veel drukker. Dus... Ja. Wat dat betreft was het hier in Sanford toch redelijk onder controle. Tot zover het nieuws over de Overpolle-trein van gisteren. Weer ruim het nieuws gehaald. making you De winnaar uit uh, 81, inderdaad, Making Your Mind uh, Up. En over het somfestival gesproken, ja, dit jaar dus uh, geen Songfestival uh, in Rotterdam. En of het volgend jaar gaat... Uh, maar wel virtueel, hè? Gaat lukken. Ja, dat wel, dat, ja. He, dat heb ik gehoord. Hij heeft niet gewonnen, hoor. Nee? Nee. Oh, dat is, dat is weer een... Dat weet je al. Echt, tussen 10 en 20. Ja, joh. Gewoon dat veel, veel radio luisteren. Dat joh. weet je al. Dat weet ik al. Hoe kan dat dan? Want ja. het is volgende week pas, zonfestival. Uh, nee. Nee, het was virtueel. Het was al gestemd. Dus, uh, oké. Okay. Wat ik begreep. Nou, ik wel begreep, heel apart. stond in die, die ene krant die op de zaterdag zo dik is. Ja, die ja. <lacht> nee, maar heel raar. Want uh, volgende week zou het zo'n festival uh, zijn. Ja. Dus vandaar. Waren ze een week te vroeg. Wij hebben een uh, verzoekplaats. Ja, maar allereerst nog even zijn zelfs mensen met kledingadviezen Die gaan uh, appen. Oh, die uh, zeggen van, uh, je krijgt voor je verjaardag krijg je een nieuw t-shirt. Oh, wat? <lacht> nou, <lacht> die gisteren er ook al aan. <lacht> oh, oké. <okay. lacht> Goed, uh, ja, een verzoekje, ja, uh, klopt. Uh, bedoel, ik, meestal in zijn programma doe ik ook altijd even een verzoekje. En hij denkt van, nou, ik krijg je wel terug. Dus uh, onze collega Fred Heij van het programma Entertainment for You... Uh, heeft het volgende aangevraagd. Ja, het is, een, uh, het is een aardje naar mijn vaartje. En het uh, nodigt uit om uh, op de terras te gaan zitten... met een lekker drankje, zonnetje, zonnebril op. U kent het wel. Juan Luis Guerra met Borbujos de Amor. En of dat het terras mogelijk is, dat uh, horen we in het volgende uur.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 Lekker verzoekplaatje is oh, oh, dit. Het Alleen strook niet echt met het weerbericht pas zojuist hè, om half drie. Nee, maar je dronk wel lekker weg. Ja, dat, nou dat zeker. Goeie, inderdaad weer het uh, terras op. Laten we hopen dat het ook snel alweer kan. In het volgende uur veel meer vanuit uh, de horecahoek gaan we praten met Rob Smits. Hij is uh, uitbaten van uh, Café 4 uh, aan de Halterstraat. Dus even kijken wat er uh, na 1 juni kan eigenlijk allemaal uh, hier in Zandvoort. Horen we in het volgende uur Zandvoort op zondag. Met nu uh, Donna Summer. And this time I know it's for real. Met uh, dit soort muziek uh, op de radio worden we toch nog een beetje vrolijk... in deze uh, moeilijke uh, tijd die we op dit moment uh, hebben hier in, uh, ook in Nederland. Donna Summer was dat en This Time I Know It's For Real. Jij hebt nog uh, een, uh, nieuws over een regeling voor de horeca. Ja, en voor de ondernemers. de zogenaamde Tozo-regeling voor ondernemers in nood. Na negen weken uh, viruscrisis uh, uh, staat er bij veel Zandvoortse ondernemers... slash horeca-ondernemers... Het water tot aan de lippen, met een zogenoemde tozo regeling komt de gemeente ondernemers tegemoet die op andere vlakken nul op hun request krijgen. Zo kunnen veel horecaondernemers niet van de NOW-regeling gebruik maken, omdat ze seizoensgebonden bedrijven zijn en zodoende geen omzet in het laatste kwartaal van 2019 en in het eerste kwartaal van 2020 hebben kunnen overleggen. Andere ondernemers kunnen dat wel, maar lopen bijna leeg op de huren die zij betalen... vooral in de panden op een A1-locatie in Zandvoort. Sommige vastgoedeigenaren denken wel mee en bieden soms een lagere huurprijs aan... terwijl andere ingenieuze constructies hebben bedacht voor hun huurders. Maar er zijn ook verhuurders die hier helemaal niets van willen weten. Ik betaal mijn normale huur die ik ook voor de crisis betaalde... Geen cent minder, ondanks dat we zo goed als geen omzet draaien... al dus een restaurant-eigenaar die anoniem wil blijven. Een andere ondernemer meldde dat de Courant, dat de, meldde de Courant... dat zijn huurbaas juist uh, zelf met de huurverlaging kwam. Duidelijk is dat er geen gelijkheid is in deze kwestie... die zowel horeca als retailwinkels aangaat. Ondernemers die niet van de nauwregeling gebruik kunnen maken komen waarschijnlijk wel in aanmerking voor de zogenaamde Tozo-regeling... Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Deze regeling zorgt ervoor dat de ondernemers maximaal voor drie maanden... een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud... en of een bedrijfskrediet kunnen krijgen. Het bedrijfskrediet biedt de mogelijkheid om liquiditeitsproblemen... tot een bedrag van maximaal 10.157 euro op te lossen... en is aan te vragen via de gemeentelijke website. Wellicht dat we daar straks ook even met uh, meneer Smits op terugkomen. Dat lijkt me een heel goed idee. En gelukkig zijn er van die regelingen die uh, de ondernemers uh, ook hier in Zandvoort ondersteunen... in deze moeilijke tijd, coronacrisis waar we op dit moment uh, nog steeds middenin leven. Hè? Vergeet dat niet. Dus uh, niet uh, meteen met z'n allen massaal naar het strand. Hou rekening met elkaar en met de anderhalve meter uiteraard. Uh, dat moeten we ook niet vergeten. Zandvoort op zondag zometeen uur 2 met uiteraard weer heel veel muziek en informatie. En morgen hebben we ook weer een uh, uitzending tussen 10 en 12 en daarin uh, een belangrijke gast daarover straks meer. Sinds een dag of twee vrienden in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam voetbal. This is for me